Dit is, uh, dit is CFM Zandvoort uh, vanuit uh, de studio, waar nu uh, momenteel live het lijsttrekkersdebat uh, uh, plaatsvindt uh, in de gemeente Zandvoort. Wij schakelen over enkele seconden live over naar het uh, gemeentehuis van Zandvoort. Tot uh, 12 uur zullen wij live zijn met het uh, lijsttrekkersdebat en uh, aanstaande maandag zullen wij het live live zijn vanuit de kop.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 Ik ben het grotendeels met meneer Bluis eens van wij hebben dat probleem hier niet of ik zou het niet als een probleem willen schetsen. Het is een maatschappelijk verschijnsel, dat is, dat is duidelijk. We hebben dat hier in Zandvoort niet en wat, wat mij betreft als oudere partij woordvoerder zou ik in ieder geval willen zeggen wij staan ook niet te trappelen om dat te faciliteren. Meneer Kuipers. Meneer Kuipers.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 Dank u wel. Jij moest even twee tellen wachten. Dus ik kon niet zo snel gaan. Het is hetzelfde uh, systeem als tijdens de gemeenteraad. Ja, daarom, dus, daarom dus, uh, ja, dan wacht ik ook even. Maar dan ja, wordt er niet gewacht. Het, oh ja, twee seconden wachten. Uh, de vraag GBZ is eigenlijk. Uh, als er wijkers zijn die zegt. Uh, nou, We willen niks. hoe reageert GBZ daar dan op? Het lijkt me erg logisch. Dan niet. Als mensen niet willen, dan niet. Maar de parkeervorm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 Uh, ...dat de richting die de Rekenkamer heeft aangegeven... ...en dat ligt dicht in de buurt van het GBZ uh, destijds gezegd heeft... ...dat we dat een serieuze kans moeten geven. Mevrouw Bouwen, weer. Ja. Even de knop indrukken. Als je... Uh, je hebt te maken, als het mooi weer is... ...met veel meer mensen die aan het stand willen liggen... ...dan je de, de, de, de auto's kunt herbergen in de buurt... Um,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 Uh, dat de mensen daar hun auto's kwijt kunnen. En wellicht dat je een, een bus moet laten rijden. Dat uh, gebeurt in steden ook. En, uh, en als je nou over een plaats nadenkt, zit dat in de, in de lengte richting van je, je belangrijkste winkelstraat. Want dan met mooi weer gaan mensen lopen. Dank dat u was... wel. Mevrouw Koper, PVNA. Ja, om aan te sluiten op de, de vorige spreekster. Uh...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 Er werd zelfs een intentieverklaring getekend, daar was ook de wethouder van de VVD het mee eens. En het is het gek dat men nou weer steeds terugkomt op, op die oude beslissingen die al genomen zijn. Ik denk dat de weg die we in hebben geslagen de enige weg is die we konden kiezen. We krijgen net een seintje dat we door kunnen gaan, dus we gaan even naar meneer Kuipers, die wilde nog wat zeggen. Meneer, meneer Hendricks, meneer Peters, nou daar. Ja, en, meneer je Peters, wil niet u... bij Amsterdam horen, maar wil je dan wel bij Haarlem horen?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 Aanleiding voor de diplomatieke rel is de aanval met zenuwgas op de ex Skripal en zijn dochter in Engeland begin deze maand. Het de twee liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.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 Het weer in het zuiden en op de Wadden kan het vandaag licht sneeuwen. Temperaturen liggen rond of net onder het vriespunt. Wind is krachtig en in het noorden van het land zijn zware windstoten mogelijk. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen... U bent prijs